Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Wit-Rusland is weer massaal geprotesteerd tegen president Lukashenko. Voor het zevende weekende gingen Wit-Russen de straat op. Ze beschuldigen de president van grootschalige fraude... bij de presidentsverkiezingen van begin augustus en eisen zijn aftreden. Het grootste protest was in Minsk, de hoofdstad. De autoriteiten hadden net als andere zondagen metrostations afgesloten... en ook het mobiele internetverkeer beperkt. Toch zouden honderdduizend mensen hebben gedemonstreerd. Activisten zeggen dat dat verspreidt over het land zeker 200 mensen zijn opgepakt. Het café in Medemblik, waar vannacht twee toezichthouders werden bedreigd en mishandeld, moet twee weken dicht, heeft de burgemeester besloten. De Boa's waren het café binnengegaan om te controleren of de gasten zich wel aan de coronaregels hielden. De cafébaas zou daarop op de toezichthouders afgegaan zijn. De politie zegt dat de controleurs werden vastgehouden, mishandeld en met de dood bedreigd. Een van de boa's raakte licht gewond. De eigenaar van het café zit nog vast. Op een bungalowpark in Delden in Overijssel is een dode man gevonden. Er zijn twee mensen aangehouden en twee bungalows is onderzoek gedaan. Lokale media melden dat volgens omwonenden in het huis seizoensarbeiders wonen. En het publiek in de voetbalstadions heeft zich het afgelopen week einde goed aan de coronaregels gehouden. Er was gewaarschuwd dat er anders geen publiek meer bij wedstrijden aanwezig zou mogen zijn. Vorige week ging het onder meer mis in de Kuip, waar fans juichten en schreeuwden en te dicht op elkaar stonden. De supporters van Feyenoord kregen een compliment van trainer Dick Advocaat deze week. Ze deden het fantastisch, zei hij. Het weer vanavond vanuit het oosten regen. Temperatuur vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen bewolkt, vooral in het oosten regen, maar elders ook een bui. Soms kan de zon even doorkomen. Het wordt van 14 tot 19 graden. En dinsdag en woensdag is het vrij rustig met wat zon en een enkele bui. Dit was het NOS journaal. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. zon, zee, Zandvoort en de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 Een hele goede avond. Welkom bij Peaceful Radio Show 1405. Mijn naam is Benno of Vulgen. Gastheer in de komende twee uur in dit muziekprogramma. Um, eens Even kijken. Weer vier nieuwe werkjes in dit twee uur durend muziekprogramma. Zoals ik al zei, Blue Monk en Michael Whalen hebben samen het album Karmic Dreams gemaakt. De track die gaat draaien is de Secret Garden. En daarna komt Osmunda Music met het nieuwe album Sending My Love en de track Be Here. Now. van beide staat, uh, oh nee, ik wou zeggen hun, hun uh, website op de playlist, maar van Blue Monk en Michael Willen, daar is een uh, review over geschreven. Recentie door, uh, door een mevrouw en die beheert de website, mainbipiano.com. En, ehm, hoewel het volgens mij helemaal geen pianomuziek is, maar goed, dat terzijde. Eh, Maakt niet uit. Daar vind je ook dan trouwens dan de website van Blue Monk en eh, Michael Ehlen. Goed, eh, eens even kijken. Wat hebben we allemaal nog meer? Kerani voor het laatst met Sense of Times. Elke eh, artiest met een nieuw album komt vier keer langs in het programma Piece Radio Shows. En we sluiten af met Til Dan van Davina en Carolien. En die speelt samen met Gundy Duksk, Desk. Dus peacefulradio.nl. Dat is de website waar je het allemaal kan vinden. En ik wens je heel veel luisterplezier. website byronmetcalf.com Carl Weingarten. Thank you for listening to and supporting Peaceful Radio. website www.purplepiano.com